6 uur Juri Stubenitsky met het NOS journaal. Het dodental van de aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot ruim 200. Er zijn meer dan duizend gewonden en honderden mensen worden nog vermist. Het zwaarst getroffen zijn de steden Van en Ertjes. Veel gebouwen zijn ingestort. Gevreesd wordt dat het dodental nog met honderden zal oplopen. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saab heeft de overeenkomst met Chinese investeerders opgezegd. Volgens Swedish Automobile kunnen de Chinezen hun afspraken niet nakomen. Afgelopen zomer beloofden de Chinezen miljoenen te investeren... in het noodlijdende Saab, in ruil voor een belang van bijna 54 procent. Doordat de overeenkomst nu is afgeblazen... lijkt de redding van Saab opnieuw in gevaar te komen. Op de EU-top in Brussel is het gisteren tot een aanvaring gekomen... tussen president Sarkozy en de Britse premier Cameron...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 De auto, met Frans kenteken, ging er vandoor bij een politiecontrole... bij Nieuwegein. Hij reed met hoge snelheid op de A27 richting Gorkum... waarna hij werd achtervolgd door de politie. Een uur lang reed de auto heen en weer tussen Gorkum en Utrecht. Er werd ook spook gereden. Uiteindelijk werd de auto met behulp van een politiehelikopter... bij houten tot stilstand gedwongen. Het weer, het wordt een zonnige dag. De temperatuur ligt rond de 12 graden... waardoor de stevige zuidoostenwind voelt het frisser aan... Morgen zwaar bewolkt en regen, het wordt dan ook een graad of twaalf. Dit was het NOS-journaal. Het nos radio 1 journaal Lara Rensen en Marcel Oosten. Maandag 24 oktober, goedemorgen. De regeringsleiders zijn er in Brussel niet uitgekomen. En sterker nog, ze maken nu ook nog ruzie. De Franse president Sarkozy is het gebemoeid van de Britse premier Cameron meer dan zat. Maar Cameron heeft een beetje gelijk, want op de allesbeslissende top is niets besloten. Onze verslaggevers hebben al het nieuws verzameld. En woensdag wordt er dan verder gepraat, zoals eigenlijk ook al was gepland. Blijkbaar moet de druk eerst nog groter worden... voordat de knopen worden doorgehakt. Praten we over met het hoofd Europese studies... van instituut Klingendaal, Adriaan Schout. En wat er dan besloten moet worden en wat de rol van de banken zou moeten zijn... dat vragen we aan de hoofdeconom van ABN AMRO, Han de Jong. Laatste nieuws over de gevolgen van de aardbeving in Turkije... krijgt u van correspondent Bram van Meulen. En Mark Robin Visser is vanochtend op de Redactie van het Turks-Nederlandse tijdschrift Tulpia. Hopen meer over saap te weten te komen. En ook over het opblazen van een flitspaal en een dugout... in de omgeving van Leiden op een voetbalveld. We spreken de politie van Amsterdam over de ongeregeldheden... bij een Turkse demonstratie tegen de PKK. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot 200. Honderden mensen worden ook nog vermist. Beving had een sterkte van 7,2 op de schaal van Richter... en ook het appartement van deze man raakte beschadigd. Van de stad waar het epicentrum van de aardbeving lag... is gisteravond getroffen door een zware naschok... Reddingswerkers zoeken daar met man en macht naar overlevenden tussen de ingestorte gebouwen. De Turkse premier Erdogan liet weten dat tientallen landen hulp hebben aangeboden, waaronder Azerbeidzjan, Iran en Bulgarije. Bu ook Israël heeft hulp aangeboden aan Turkije. Het Turkse geologisch instituut denkt dat het dodental van de aardbeving... kan oplopen naar 500 tot 1000. In Amsterdam zijn vijf mensen aangehouden... na rellen tussen Turken en Koerden. Rellen braken uit nadat enkele honderden Turken... een demonstratie hadden gehouden tegen de militante Koerdische beweging PKK. Een groep van zo'n 80 betogers trok daarna naar een Koerdisch cultureel centrum... en daar ging het mis. Toen de politie de groepen uit elkaar haalde, raakten negen mensen gewond, onder wie vijf agenten. Volgens deze Koerdische ooggetuigen kwamen de rellen heel onverwacht voor de politie. De politie was zwaar onderbeman, eh, waardoor ze dus eigenlijk eh, niets anders konden doen dan toekijken hoe de eh, demonstranten de gingen... Tegen, uh, tegen mensen die daar aanwezig waren, tegen Koerden. De betoging van de Turk op het museumplein verliep volgens de politie nog rustig. De betogers zijn boos over de aanslagen in Turkije door Koerdische strijders... waarbij vorige week 24 Turkse militairen werden gedood. Eurotop gisteren in Brussel heeft geen oplossing opgeleverd. Overdag vergaderden alle 27 EU-landen en s'avonds gingen de 17 euro-landen alleen verder. Op een persconferentie vertelde bondskantelier Merkel dat woensdag er pas knopen doorgehakt worden op een extra eurotop. De euro is onze gemeenschappelijke wereld. Hij is onze welstand. Hij is integraler bestandteil Europa's. De euro staat garant voor onze gezamenlijke welvaart, zegt Merkel. De euro is een van Europa's pijlers. En om die te redden is een verantwoordelijkheid waarvan wij ons ter degen bewust zijn. En Merkel zei dat er inmiddels steun is voor het Frans-Duitse plan voor een bankenbelasting. Over alle andere zaken zijn de EU-regeringsleiders sterk verdeeld. En dus was er weinig te melden, vertelt correspondent Joris van Poppel. Premier Rutte, net voordat die in de auto stapte, zei hij, nou het was maar een tussentop. Uh, pas woensdag worden er echte besluiten genomen. Uh, voor alle moeilijke vragen verwees Rutte weer door naar de EU-voorzitter, Herman van Rompuy. Maar het enige wat hij op die persconferentie echt wilde zeggen, was zijn afsluitende woorden. Bye bye, see you Wednesday. Nou, de Franse president Sarkozy en de Britse premier Cameron zouden een harde aanvaring hebben gehad tijdens de bijeenkomst. Sarkozy vindt dat de Britten zich te veel met de eurozone bemoeien. Het was een onverwacht hoge opkomst bij de eerste vrije verkiezingen in Tunesië. Maar het opkomstpercentage lag in sommige districten boven de 80 procent. Dat waren de eerste verkiezingen sinds president Ben Ali werd verdreven. Deskundige Bethes Hendricks was in de hoofdstad Tunis. Ik hoorde al uh, de uitdrukking: feest van de democratie. En dat was het ook echt. Vanaf de vroege ochtend tot de late avond... was er een enorm enthousiasme, een enorme opkomst. Sommige mensen die hebben vijf uur gewacht voordat ze konden stemmen. Zo, eh, zo zorgvuldig ging het allemaal. En daardoor ging het ook een beetje langzaam. De Arabische lente ontstond dit voorjaar in Tunesië... nadat een marktkoopman zichzelf in brand stak omdat hij geen werk kon vinden. Zijn moeder is trots dat zij heeft kunnen stemmen bij deze vrije verkiezingen. Er werd gestemd voor een constitutionele raad en die moet dan een nieuwe grondwet gaan maken en een interim regering aanstellen. Verwacht wordt dat de meeste stemmen gaan naar de conservatieve islamitische partij Enada. Doorgekrost. ...en overal zag ik dat zij ongelooflijk in het terrein aanwezig waren. En ook de, de reacties van de mensen, hoe vaak ik niet heb gehoord van... ...ik heb NAGDA gestemd, ik ga NAGDA stemmen... ...ik, ik voorspel dat NAGDA een enorme overwinning gaat behalen. Midden-Oosten deskundige is Hendricks. En onder het regime van Ben Ali was deze partij nog verboden. Ook een seculiere partij lijkt het goed te doen. Ook verkiezingen in Argentinië, daar werd een nieuwe president gekozen. Volgens een exit poll is de centrumlinkse Cristina Fernandez de Kirchner herkozen. Ze kreeg 55 van de stemmen en dan is er geen tweede ronde nodig. De 58-jarige Fernandez de Kirchner is vooral populair door de economische groei in Argentinië. Vindt ook deze feestende aanhanger. We zijn een weer een in een model van het land. Dat het jaar 2003 a la realiteit van dit land. Fernandes de Kirchner volgde in 2007 haar man op als president. Hij overleed een jaar geleden. Ook verkiezingen in Zwitserland, parlementsverkiezingen. En daarbij heeft de grootste partij, de populistische volkspartij... voor het eerst in jaren een slecht resultaat geboekt. De anti-immigratiepartij ging tegen de verwachtingen in... van 30% naar 25% van de stemmen. Volgens lijsttrekker Broener is dit het gevolg... van een recente afsplitsing binnen de partij. Het Wahlziel is niet erreicht. Bij de Sitzzahl is het nog mogelijk dat we stabil blijven gegenover de nu vorhandene Sitz. We hebben een abspalting gehad. Dat kan durchaus mogelijk zijn dat we am Schluss niet weniger Dat is actueel in im parlement. Volkspartij blijft wel de grootste partij in Zwitserland. Tweede is nu de Sociaaldemocraten. En de derde partij van het land zijn de Liberalen. Cabaretier Hans Sibbel, beter bekend als Lebbes van Lebbes Jansen, is met zijn voorstelling Branding de winnaar van de cabaretprijs Polyfinario. Volgens de jury vertoont Lebbes een superieure balans tussen engagement en amusement. En tussen moraliseren en de draak steken, zegt voorzitter Jeanne Kers. Ja, ik vind dat hij in dit programma alle kanten van het cabaret gebruikt zoals wij hopen dat het gebruikt wordt. Dus de ene kant de lach, aan de andere kant eh, het serieuze en hij kan heel actueel zijn. Prijs Nederlands hoop voor veelbelovende theatermakers ging naar het duo Van der Laan en Woe. Fris, vrolijk, eh, geëngageerd, maar ook heel muzikaal. Dat hebben jullie ook in het filmpje vanavond kunnen zien. En eh, ja, ik denk dat ze het heel ver brengen. Jaarlijks prijzen wordt uitgereikt... door de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwen. Dan het economisch nieuws. Afgelopen vrijdag sloten de beurzen in Europa en ook in Amerika flink hoger omdat er goede hoop was op resultaten bij de Eurotop dit weekend in Brussel. Nou, resultaten waren er nog niet. Maar dat heeft geen invloed op de beurs momenteel in Hongkong en Tokio. In die laatste stad staat de Nikkei op winst, een kleine anderhalf procent. Tot zover het nieuws over voorzichtig kunt u nog eens beluisteren via onze website nosnl radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes. Een door Tori Ames geschreven musical voor de National Theatre is voorlopig uitgeschreven. Gesteld. De show, getiteld The Light Princess, zou in april in Engeland in première gaan, maar volgens een woordvoerder is hij niet op tijd klaar. Tori Amos werkt al een paar jaar aan de musical. In 2008 klaagde ze al eens over het feit dat voor elke beslissing over de musical een commissie in het leven wordt geroepen. time. This is not real. This, oh, this, oh, this is not real. De musical van Troy duurt, denk ik, even lang als de besluitvorming in Europa. Heel lang dus. En ze klaagt dat over elke beslissing een commissie in het leven wordt geroepen. Duurt dus nog even voordat The Light Princess die musical af is. Kwart over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Tijdens de uitzending veel aandacht voor de uitbeving in Turkije. We proberen mensen daar te bereiken. Onze correspondent houdt u straks. En het nieuws komt ook tot ons via Mark Robin Visser. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Wat ga je doen? Nou, ik moet je zeggen dat ik een, enigszins even de weg kwijt ben. Ik, ben. ik dwaal door Den Haag, dat wil zeggen door een van de nieuwe wijken van Den Haag. Ik kom juist, juist uit Kingston, dat wil zeggen het Kingston-plantsoen moet ik helemaal niet zijn. Dat is helemaal de andere kant van de wereld. Ik moet zijn in Quito. Dat is dan ook weer een stad die totaal niets met mijn onderwerp van vanochtend te maken heeft. Maar dat is wel waar de persoon woont waar ik zo meteen uh, naar op zoek zou gaan. Want we moeten natuurlijk uiteindelijk, Marcel, uh, met z'n allen in Turkije... Uitkomen, hè? Dat, uh, dat is in ieder geval wel de bedoeling. Ja. Op zich is mijn. Ja, toch? We gaan ja. Het over... Ik ga het over Turkije hebben vanochtend. En dan moet ik zeggen, mijn Turks is. Uh, nou, op zijn minst een bit rusty, zal ik maar zeggen. Maar uh, ik heb daar alweer een, <lacht> een oplossing voor gevonden. Want ik dacht, ja, ik hoef natuurlijk zelf geen Turks te spreken. om op de hoogte gesteld te worden van uh, de situatie daar. Ik heb een blad gevonden. Een turks eh, nederlands tijdschrift, dat heet Tulpia. Hartstikke leuke naam. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zal ik straks aan de hoofdredacteur vragen. Tulpia of Tulpia. Uh, dat is altijd heel erg lastig, heet in ieder geval. Uh, Toen Sini Bulak, en op die naam heb ik uh, goed geoefend. Ik weet zeker dat ik dat goed uitspreek. Hij komt uit het gebied waar die aardbeving uh, heeft plaatsgevonden. En we gaan met hem uh, vooral naar het Turkse nieuws kijken natuurlijk. Mag hij dan voor mij gaan vertalen. En naar uh, de laatste berichten over de situatie daar in die regio. En ik wil natuurlijk ook van hem weten of hij daar dan in zijn blad over gaat schrijven. Of er een extra editie uitkomt. En van dat soort dingen. En daarvoor moet ik dus nogmaals op zoek naar kito, of het kito-plantsoen. Ik ben er al bijna. Nou, wat een ingewikkelde klus vanochtend. Maar uiteindelijk uh, hoort u marco in Visser wel we met toen, Sajs Sini Bulak van Toelpia. En via hem krijgen we dan ook het laatste nieuws uit Turkije. Na 70 jaar is de Nederlandse onderzeeër Hare majesteits KX16, K16 moet ik zeggen, door duikers uit Australië teruggevonden. Het schip zonk tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Zuid-Chinese Zee. En er was nooit meer iets van teruggevonden. Nabestaanden waren jarenlang op zoek naar de 36 bemanningsleden. Een van die bemannings, van de nabestaanden is Katja Boonstra Blom. En zij zocht haar vader. Wij als, als familieleden en uh, mijn kinderen, ook de volgende generatie en natuurlijk vooral de Marine, is ontzettend blij dat hun mannen weer gevonden zijn. Wat, was überhaupt duidelijk wat er gebeurd is toen? Uh, de boot heeft op um, 24 december heeft die, uh, een uh, enorme overmacht aan uh, Japanse schepen die dus op weg waren van Miri om de Olievelden van in Borneo uh, in te nemen. Mm -hmm. Ze hebben daar een aanval op gedaan. En ze zijn de volgende dag... door een Japanse onderzeeboot getorpedeerd. En, uh, en gezonken. We waren overigens op weg om weer een uh, nieuwe expeditie uit te rusten. Ja, dat, want Heel dat bedankt. deed u U hebt het al eerder gedaan, hè? Nee. Hier in 2003 staat hier voor me een bord... met daarop allemaal foto's van die expeditie. U hebt ook zelf gezocht... Ja, ja, ik heb ook zelf gezocht. In 2003 ben ik samen met uh, twee van mijn kinderen. Mijn zoon kon niet, maar twee van mijn dochters zijn meegegaan op een expeditie. En daar hebben we ook gedoken, uh, op, ook op andere wrakken. Maar uh, we hadden gehoopt dat we onze boot zouden vinden natuurlijk. Maar dat is toen niet gebeurd. Ik zie daar een foto van een man in een marineuniform. Is hem dat? Dat is uh, mijn vader, ja. En daarnaast, mm -hmm. dat is mijn moeder, met mij... En, uh, yeah. Wat een knappe mensen allemaal. Ja, Goed looking mensen. hoor. Het waren, het waren ook zulke leuke mensen. Ik, uh, nou ja, mijn vader weet ik natuurlijk niet, maar ik, ik ken de verhalen. Ik heb hem nooit, uh, nooit gekend, want ik ben geboren nadat hij gesneuveld was. Maar mijn moeder was een hele bijzondere vrouw. Ze was ontzettend, ontzettend leuk en ze heeft heel veel betekend voor heel veel van ons. Hoe oud was uw vader toen die boot zonk? Uh, mijn vader was net 25 geworden. She, yeah. En Mijn moeder was net 21 en ze waren net drie maanden getrouwd. En ze hebben ook maar een paar weken samen kunnen hebben. Dus dat was, uh, ja, dat, dat, dat was in die tijd gebeurde, gebeurde dat ook met, met anderen. En, uh, mijn moeder heeft ze natuurlijk van dichtbij uh, meegemaakt. Uh, maar ze is nooit bitter geweest. Ze is daarna ook getrouwd weer met de marineman. Dus we hebben een, een, het, het marine leven... Gewoon voortgezet. Hebben, hebben we later voortgezet, ja. Uh, hm. yeah. Wat vindt u ervan... Want dat kwam mij een beetje raar over: dat de marine nu zegt. we beschouwen het als een zeemanschaf. Met andere woorden, we doen er niks aan. Ja, maar ik wil ook helemaal niet dat er iets aan gebeurt. Absoluut niet. Die boot die moet daar blijven liggen. De mannen die, die, die zijn daar en die moeten daar ook blijven. Maar wij willen gewoon weten. we willen weten waar ze zijn. En het is ook um, het feit dat er naar ze gezocht is en dat ze niet vergeten zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En nu weten we waar ze zijn. En dan is het goed. En dan is het goed. En dan de andere boot nog en dan, uh, dan zijn die ook thuis weer. Nou, de marine bekijkt nog hoe de mannen uh, laatste eer kan worden bewezen. U hoorde Trudy van Rijswijk in gesprek met Katja Boonstra Blom. Een van de nabestaanden. Tien voor half zeven.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 Als er voor weinig kosten geproduceerd moet worden... dan zal het nooit, nooit de goede komen van de dieren. Joop Holla, marktonderzoeker van GFK. Wat is er aan de hand met de slagers? Dat Het voor eerst sinds tijden dat de slagers weer extra klanten weten te trekken. En dat zien we niet bij de andere speciale zaken, zoals bakker en de groenteboer. Wat zijn de redenen daarvoor? Enerzijds stunten de supermarkten minder met vlees de afgelopen periodes. Dat komt met name door de effecten van wakker dier die ze daarop aanspreekt. De enorme druk op de supermarkten. Ja, om niet met extreem lage prijzen... aanbiedingen ofzo, voor gehakt of zo voor 2 euro... Ja, dat kan niet meer in deze tijd. Dat wordt niet meer getolereerd? Nee, en daar houdt men te tegen rekening mee. Ze adverteren dus uh, minder agressief? Dat heeft zijn effect. Dus dat de, de consument toch weer wat vaker naar de slager gaat. Zo'n 5% meer klanten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 We hebben eens een keer uh, voor de keursdienst van Waren dat programma, ook uh, varkensgeslacht. En toen bleek dat het de helft goedkoper is als uh, de supermarkt, Maar dan moet je wel een half varken kopen. Ja, inderdaad. Maar uh, dan weet je wel dat het echt uh, topkwaliteit is. Zeg dat je drie maanden over doet met een uh, klein gezin. Nou, dan uh, heeft het vlees echt uh, weinig te leiden. Mevrouw, heeft u zo'n half varken in huis? Soms. En ook nog een boot van de koe natuurlijk, hè? Mijn man is vroeger slager geweest. Aha, ja, en, ik zou dus niet weten hè, wat ik met een halve koe in mijn uh, ja, vriezer ja, moet. Daarom dat hij slager geweest is. Zij dus het precies allemaal uit te snijden en alles. De concurrentie. Daar, ja. Aan de overkant. Ja, ja. Albert Heijn, C1000, Lidl. Ja. Hoe kan de slager dat nou winnen? Kwaliteit te leveren. Ik wil in de meeste supermarkten het vlees niet hebben. En wat zei u nou net? Mijn tweede zoon, die zei vorige week tegen me...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 Misschien heeft de ambachtelijke slager dan toch nog wel toekomst. Al daalt het aantal wel dramatisch. Aan het begin van deze eeuw telt ons nog, nog bijna 4000 slagerijen. Nu zijn dat, dat, dat er volgens het hoofdbedrijfschap detailhandel nog zo'n 2200. En dat is dus bijna een halvering. Het NOS Radio 1 Journal. In de Eredivisie werd gisteren de klassieker gespeeld. ajax Feyenoord En de wedstrijd eindigde in een gelijkspel 1-1. De grootste opwedding zat eigenlijk diep in de tweede helft. In korte tijd viel de 0-1 door de vrij. Kreeg Ajax-keeper Vermeer rood. En maakte vervolgens Vertongen gelijk. Een reactie van Ajax-trainer Frank de Boer. Ik denk dat we vandaag onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. En dat het ook gewoon goed gespeeld hebben, Maar dat wij onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ja, en hoe dat kan... Uh...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 Ja, en dan kom je minder van de koal af te spelen. En, en heel lang hebben we eigenlijk pijn gedaan. Uh, we waren beter. We hebben de betere kansen gehad. Dus het voelt absoluut wel als een teleurstelling. De 1-1. En dus is AZ de grote winnaar van dit weekend. Dat won met 1-0 van Rode JC en blijft koploper. De nummers 2 tot en met 6 verspeelde punten. PSV speelde gelijk 1-1 bij Vitesse. FC Twente deed hetzelfde bij Groningen. Kirsten Wild heeft Nederland bij de Europese kampioenschappen... baanwielren in Apeldoorn aan een medaille geholpen. Ze behaalde gisteravond brons op het onderdeel Omnium. Ze werd eerder dit jaar ook derde bij de wereldkampioenschappen. De MotoGP, formule 1 van de motoren. Voorheen de 500cc werd gisteren opgeschrikt door een ernstig ongeval. Italiaanse talent Marco Cimonelli, Cimoncelli kwam bij een crash om het leven. Drie jaar geleden was de 24-jarige coureur nog wereldkampioen in de 250cc geworden. Jasper Iwema had er zijn 125cc-race net op zitten... toen hij alles voor zijn ogen zag gebeuren. Hij wist direct dat het fout was. Ik ging naar de Clinica Mobile uh, voor een check... En, uh... En ik kwam uit uh, met mijn en dan kwam ik er weer vandaan en, uh, en uh, net voor mij langs uh, reden spoeletjes. En dan komt Simon zeggen zegt elkaar nog goeiedag. En uh, ja, en vervolgens zie ik hem ook nog de pitstellen wel uitrijden voor zijn uh, voor zijn eigen race. En uh, ja, dan, dan, dan, dan kijk je de race uh, gewoon vanuit je eigen pitbox en dan uh, op, op de tv schermen. En, en uh, ik zie na, na een paar ronden uh, een heel ernstig ongeluk uh, waarbij Simon onderuit draait. De motor probeert weer op te vangen en, en, en met motor en al weer terug op de, op, de, op de baan draait. En net op de lijn van Colin Edwards en Valentino Rossi komt. En uh, ja, die twee jongens die raken, uh, raken hem op, op, op, zijn, uh, op zijn rug, zijn nek en op zijn helm. Ja, Waarbij waar de helm uh, zelfs in, in tweeën split. Dus het is een flinke klap geweest. En, uh, de volgende beslissing was dat de race werd, werd gecanceld. Ah, dan weet je eigenlijk al stiekem uh, van: uh, dit, dit, dit is niet goed. En uh, het publiek zelf wist, uh, kreeg weinig ervan mee. Die werden ongeduldig. ze begonnen ook wel met zes flesje flesjes in de baan op te gooien. En, ja, totdat eigenlijk uh, de, de luidsprekers horen uh, uh, kregen: het uh, is echt gebeurd. iemand zo is overleden? En uh, ja, dan uh, verandert de stemming in één keer helemaal. En uh, realiseert iedereen zich van wat er echt gebeurd is. En, uh, en hoe ernstig het is. En uh, ja, dan slaat de hele stemming om. En uh, iedereen uh, stil en. Uh, in schok. Uh, het is misschien wel een beetje bad om te zeggen. Maar uiteindelijk zijn ze natuurlijk wel uh, gestorven met iets wat je het leukste vindt om te doen. Dus uh, ja, met die gedachte moet je ook gewoon uh, weer de volgende race uh, op de motor stappen. Motocoreer Jasper Iwema over de dood van uh, Marco Simon Selly. Hij kwam om het leven tijdens de MotoGP-race tijdens de Grand Prix van Maleisië. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half zeven door wat meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. het van de aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot ruim 200. Er zijn meer dan duizend gewonden. Het zwaarst getroffen zijn de steden Van en Ertsjis. Veel gebouwen zijn ingestort. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saap heeft de overeenkomst met Chinese investeerders opgezegd. Volgens Swedish Automobile kunnen de Chinezen hun afspraken niet nakomen. Afgelopen zomer beloofden ze miljoenen te investeren in het noodlijdende saap. Maar dat gaat dus niet door. De Amsterdamse politie heeft vijf mensen opgepakt bij de rellen na een betoging van Turken. Honderden Turken hadden op het museumplein betoog tegen de Koerdische PKK. Na afloop liep een groep betogers naar een Koerdisch cultureel centrum in Amsterdam-West... en begon daar te vechten met Koerden. Toen de politie de groepen uit elkaar haalde, raakten negen mensen gewond onder wie vijf agenten. En de politie heeft na een achtervolging tussen Gorkum en Utrecht twee mannen aangehouden. De auto ging er vandoor bij een politiecontrole bij Nieuwegein... en reed vervolgens een uur heen en weer tussen Gorkum en Utrecht. Uiteindelijk werd de auto met bul van een politiehelikopter bij Houten tot stilstand gedwongen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is momenteel overal in het land helder en droog en het is nu zo'n 5 graden. Vandaag overdag blijft het onbewolkt, dus de zon heeft weer vrij spel. Nou, de middagtemperatuur die loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot plaatselijk 14 graden in het zuiden. Maar de wind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Er staat namelijk een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten tot zuidoosten. En in het noordwestelijk kustgebied komt een krachtige wind te staan, zo'n windkracht 6. Vanavond blijft het helder, maar vannacht raakt het geleidelijk bewolkt. Morgen, dinsdag, begint de dag dan ook bewolkt... en het gaat vanuit het zuidwesten regenen. Het noordoosten houdt het naar verwachting de hele dag nog droog. Het wordt morgen zo'n 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nu 25 kilometer files in Nederland, allemaal dagelijkse files. De langste is op de A7, Hoorn richting Zaandam. Tussen Pummerend Noord en afrit Weidewormer, 5 kilometer.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 Het is uh, drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Alle ogen waren tijdens de Eurotop van afgelopen weekend... gericht op de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. Maar er kwam niet veel uit. Het bleef een beetje bij beloftes. Pas woensdag presenteren ze hun plan dat een eind moet maken aan de eurocrisis. Correspondent Tijnsadé merkt dat beleggers en economen... ondertussen steeds onrustiger worden. Het zaaltje zit bomvol. Ik schat zo'n drie, vierhonderd journalisten... Ergens op de gang heeft iemand gezien dat Merkel en Sarkozy een aantocht zijn. De camera lichtjes gaan branden. Wat gaan we hier beleven? Gaan deze twee regeringsleiders geschiedenis schrijven hier in Brussel? Of doen ze dat niet? Ja. Nou, Merkel komt toch als eerste binnen en daarna Sarkozy. Den de euro is onze wering.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 De bondskanselier en ik zijn vastbesloten om een gezamenlijk, ambitieus en duurzaam antwoord te formuleren op alle problemen waarmee we nu worden geconfronteerd. En de la apporter Maar op dat antwoord moet de wereld wachten tot woensdag. Tot een volgende eurotop dus. Tot grote ergernis van industriële, ondernemers en economen... die zich grote zorgen maken. De kern van de fout zit hem in het feit dat... wanneer landen lid worden van een muntunie... ze schuld uitgeven in een munt die de niet is. En waar ze dus ook geen controle over hebben. De Leuvense economieprofessor Paul de Gouwen... begrijpt niet waarom Europa's leiders de kern van het probleem blijven verzwijgen. Hij en veel andere economen weten het zeker. De eurozone is een gammel geval. De tegenstelling met landen die buiten de eurozone zitten... is groot. Neem bijvoorbeeld de Verenigd Koninkrijk. Daar kan de Britse regering een absolute garantie geven... aan de houders van Britse obligaties... dat de cash er altijd zal zijn... omdat die Britse regering de Bank of England kan dwingen... die cash te maken, te creëren. En dus de beleggers weten dat ze altijd op vervaldag hun geld zullen terugkrijgen van de Britse regering. Maar dat weten ze niet van de Spaanse regering, de Italiaanse regering, of de Franse regering, enzovoort. En dus dat creëert grote kwetsbaarheid. En in principe kan je dat oplossen door te zeggen aan de Europese Centrale Bank, maar jullie nemen die rol over van de Bank of England. Maar de ECB wil dat niet doen. Wie gaat dat dan wel doen? Wordt dan het noodfonds, wat we aan het optuigen zijn, wat eventueel groter wordt... moet die dan die rol van bank over gaan nemen? Het noodfonds, daar geldt de regel van unanimiteit. Als Wilders daartegen is, dan kan het best zijn dat de Nederlandse regering dat ook blokkeert. En iedereen weet dat. En ten tweede, wil dat fonds goed functioneren... dan moet ze ongelimiteerde access hebben tot de liquiditeiten die alleen de Europese Centrale Bank kan creëren. Ja, dan kun je toch veel beter die zaak helemaal ineenschuiven maken... dan gewoon één kapitaalkrachtige, uh, onafhankelijke Centrale Bank van. Precies, dat is mijn punt. En staan we aan de rand van de afgrond? Ik, ik, ik denk het, ja. Ik denk het. Nou, niet optimistisch, hoogleraar Economie. Paul de Gouwen tijdens deze sprak met hem. Even naar eigen land. een opmerkelijk incident met fatale afloop dit weekend op de A2. De politie achtervolgde tussen Cudonborg en Vinkeveen twee mannen in een auto... die niet hadden betaald bij een tankstation. Nou, om de auto tot stilstand te brengen heeft de politie een file gecreëerd. Maar daar reed de gevluchte auto met volle vaart in... Met als gevolg dat een bestuurder van een stilstaande auto om het leven kwam. We praten hierover met Dennis Janus van het KLPD. Goedemorgen. Goedemorgen. De politie was met meerdere wagens de verdachte aan het achtervolgen. Waarom was er eigenlijk zoveel politie bij betrokken? Nou, het was, uh, omdat de voertuig met de, de verdachte daarin... Uh, heeft ook geprobeerd de politieauto's uh, van de weg af te rammen. Nou, dat is uh, poging tot doodslag uh, op politiemensen. Dat is een zeer ernstig vergrijp. En ja, dan, uh, dan wordt er toch wel uh, behoorlijk ingezet om die mensen aan te kunnen houden. Was het ook een gevaarlijke situatie in deze achtervolging met deze hoge snelheden? Nou, dat, dat onderzoek loopt op dit moment. Uh, daar kan ik op dit moment geen uitspraak over doen. De Rijksrecherche onderzoekt uh, uh, met ons mee. En zij zijn voornamelijk bezig met het onderzoek naar het ongeval uh, en het ontstaan van de file. Ja, want uh, het creëren van een file om verdachten te stoppen, wordt dat als middel vaker toegepast? Het gebeurt, uh, het gebeurt vaker en er zijn ook protocollen voor. Maar of die protocollen en, uh, uh, uh, uh, er zijn gevolgd afgelopen zaterdag en hoe die zijn verlopen, daar doet de Rijksreserve dit met onderzoeken. Uh, maar ja, aan. we weten hoe het is gelopen. Het is desastreus gelopen. Er is iemand om het leven gekomen. Is, is, dat, uh, is dat het waard, vraag ik mij dan af? Uh, ja, dat is wikken en wegen. Uh, dat is ook een, een, een ethische vraag. Het feit dat iemand is overleden en dat er gewonden zijn gevallen, uh, is altijd betreurenswaardig. Uh, uh, ja, het onderzoek zou moeten, moeten uitwijzen uh, ja, of de ingezette middelen uh, ja, gerechtvaardigd waren voor het, uh, voor het vergrijp. Want wat voor middelen heeft u nog meer om eventueel zo'n twee verdachten in dit geval te stoppen? Nou, uh, er is gewoon geprobeerd met auto's uh, van de politie om hem tot stoppen te, te dwingen. en Normaal gesproken reageren mensen vaak wel op een, op een stopteken. Dat is in dit geval niet gebeurd. Uh, daarbij heeft uh, de bestuurder dus ook enkele malen gewoon politieauto's gezand. Um, ja, ook een ernstig vergrijp. Uh, ja, wat familie er zijn uh, uh, ja, is op dit moment lastig te zeggen. Normaal gesproken stopt een auto. en uh, ja, een, een, een, Het creëren van een file, uh, ja, daar wordt heel erg toerhoudend mee, mee opgetreden. Er was geen andere mogelijkheid, want ik neem aan dat u het kenteken natuurlijk wel had, of u niet, maar de achtervolgende agenten. Kun je dan niet wachten tot degene thuis is gearriveerd om hem dan de volgende dag op te pakken? Ja, dat was het allermakkelijkst geweest. Waren het niet dat die kentekenplaten die op, op het voertuig zaten niet correspondeerden met het voertuig. Die waren dus vals? Dat moet nog onderzocht worden, ja. ja. Nou was er, begrijpen wij vanochtend vroeg, uh, weer een achtervolging op een snelweg. Ditmaal op de A27. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, eigenlijk nog niet heel erg veel. De, de achtervolging is om half vijf uh, geëindigd vanochtend. Uh, ik weet dat die gestart is uh, ter hoogte van Nieuwegein. Uh, bij een routinecontrole. Dat betrof een auto met Franse kentekenplaten. En die is richting Gorkum uh, met hoge snelheid uh, ontrokken aan de, uh, aan de controle. Daarop is uh, de achtervolging ingezet. En daar zijn wij, meerdere korpsen hebben ons daarin ondersteund. Gooi en vechtstreek, Zuid-Holland-Zuid en Utrecht. En ook een politiehelikopter is erbij betrokken geweest uh, om um, de auto te kunnen aanhouden. Ja, maar die werd achtervolgd alleen omdat hij zich aan de uh, controle onttrok of wordt de bestuurder ergens van verdacht? Ja, dat is op dit moment nog te vroeg. Ik heb er nog uh, niemand van het team kunnen spreken omdat het nog eigenlijk een, een verse achtervolging is. En um, uh, ja, hoe en, en, en wat, dat ga ik uh, over een paar minuten horen. Dennis Janus van het KLPD, dan uh, bedankt voor deze laatste informatie. Tot ziens. En een goede morgen. Over het creëren van die files praten we trouwens uh, later door met Jaap Timmer. Hij is politie, socioloog en lector Veiligheid aan Hogeschool in Windersheim in Zwolle. Tien minuten over half zeven. Libië is officieel bevrijd verklaard na 42 jaar dictatuur. De autoriteiten kwamen samen in Benghazi, de stad die wordt gezien als het bolwerk van de nieuwe machthebbers. Reizend verslaggever Lex Runderkamp bezocht daar de historische bijeenkomst en ging op in het volksfeest. Het klinkt heel alarmerend: ambulances. Die staan ook hier op het plein bij te kunnen zijn als er iets misgaat. Op dit moment is het een beetje een show-off. Ze laten even zien dat ze er ook zijn. What's the name of this square? This is Kies Square. We zijn in de wijk Kies en hier gaat zometeen de ceremonie plaatsvinden. Waarin de voorman van de tijdelijke regering gaat zeggen dat de strijd in Libië ten einde is. Het land is bevrijd. What do you expect? What do you expect? And it will be a new uh, page for the Libyan and the, the Libyan people. I'm um, talking to Al-Mansouri, one of the jongens who has helped me with. I know him longer in this region. He runs soort international school here in Benghazi. He has 1000 students. He has a connection with the University of Cambridge. As you know, we, we, um... Well last Thursday was Gaddafi was captured and killed. Um, and people are, are, are celebrating the burden as the burden has left their chest. I think now people are looking more forward towards the future than the past. So we're starting to forget about Gaddafi and think about the new Libya and how the world at large. Het is het moment waarop mensen nu meer naar voren gaan, gaan kijken dan naar de geschiedenis. Met nieuwe hopen en nieuwe pogingen om dit land op de been te krijgen. Ik zie een man in een rolstoel, hier op het plein gekomen. Hij heeft een, er zit een ak 47 op Hij is bij Breka gewond geraakt. Wat gebeurt er? Hij blijft doorvechten, ondanks dat hij gewond is. En hij was onlangs nog in Sirt op het moment dat Gaddafi werd aangehouden. Wat verwacht hij. wat We want a system like, uh, like the United States of America. Is een kanun, the rule of law. Kanun mag is ook van wet boven alles wordt verheven behalve boven God en Allah. In de Islam they say that uh, look for knowledge even if you have to go to China. So we said you know, we want to be open to the world. En uh, we want the rule of law above all else. En het is een traditie van de moslims om te zoeken naar kennis. Al moeten ze ervoor naar China uh, om te leren. En dat willen de Libiërs nu doen. Ze willen gaan leren. Er is een groot podium hier waar speakers nu worden opgehangen, waar een spreekgestoelte op de plek wordt gezet. Ja, elk moment kan hier de man die verschijnen, Mohammed al-Jalil om ze toe te spreken. Nou, hoeveel mensen zien we hier ongeveer? Venie. Nou, Duizend. zegt de cameraman. Wat is het grootste misverstand over dit land? Um, well, I think the biggest misconception, misverstand not just about not just about Libya, but the Arab world in general is um, the negative view about Islam and that you know Muslims are terrorists. Which uh I think even the Arab Spring has shown that uh you know this is an this is absurd. De mensen die we zien, like zoals Bin Laden en zijn gang, waren. waren eigenlijk uit tyrannie. Het terrorisme, wat we decennia lang gezien hebben, kwam vooral voor, door de tyrannie die in de regio heerste. En het verzet daartegen werd vooral gevoerd door uh, religieus fanatisme. Maar ik denk nu, als we tyrannie herovernemen. Ik denk dat we een meer moderate versie van um, islam zien. Hij verwacht dat het, nu, dat het extremisme minder de boventoon gaat voeren. We zien een demonstratie van vrouwen. Die zeggen, Bashar, dat is de president van Syrië, jij bent de volgende die aan de beurt is. Zang, zang, zanga, daar, daar, get your grave ready, Bashar was Zanga zanga room room. Een verslag van Lex Runderkamp was dat vanuit Benghazi. We spreken hem trouwens later vanochtend nog, vlak voordat hij terugreist weer naar Tripoli. 24 jaar lang wachtte Nieuw-Zeeland op een tweede wereldtitel rugby. Gisteren was het dan zover. Het land ging compleet uit zijn dak, hoort u zo meer over. Hier is De verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, de ochtendspits is begonnen. Opvallend is op de A27 Breda richting Utrecht. Door een ongeluk staat tussen knopend Gorkum en Noordeloos 6 kilometer file. Verwacht je er van Erwin, vandaag nog vakantie en mooi weer? Ja, de vakantie in het noorden, het midden van het land uh, is voorbij. En in het zuiden begint de herfstvakantie. Dus daar uh, in het zuiden wat rustiger. In, het, uh, in de rest van het land begint, uh, ja, is het zoals uh, normaal. Um, ik verwacht rond half negen zo'n 150 kilometer file. Even in de hart bij de ANWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor zeven. Mark Robin Visser is bij Toencai Sina Boulak, hoofdredacteur van het Turks-Nederlandse Tulipa... Spreek ik dat ze allemaal uit ja. uh, zo goed, Mark Robin? Ja, nou, ja? ja bijna, bijna goed, Lara. Ik heb net nog eventjes geïnformeerd. Maar misschien moet meneer sini Boulak het zelf maar even zeggen. Dat, dat blad van u, hè? hoe heet dat nou? Hoe spreek je dat uit? Tulpia. Aha. Tulpia. Ja. <lacht> Klopt. Nou, het laatste graden wat dat betekent. <lacht> Daar komen wij gezamenlijk nog wel uit. Ja. Nou, tulpia betekent het, uh, in het Latijn spreekt eigenlijk ja. uh, tulpenveld. Juist. ook oh, tulpenveld zelfs. Tulpenveld, ja. Ja. ja. Hoe bent u zo op die naam gekomen? Het, is, ja, het heeft te maken met he, afgeleid van het woord tulp. Ja. Uh, en tulp is een, uh, is een exportproduct uh, van Nederland. Uh, en de tulp komt oorspronkelijk uit Turkije. Dus die twee uh, de landen worden door middel van de tulp met elkaar verenigd. Op deze manier zijn wij op de naam gekomen. En dat is ook uw missie hè, met het blad, hè? om een brug te slaan tussen Nederland en Turkije. Klopt, ja. Uh, onze bedoeling is dat wij dus berichten zowel uit Nederland... Of als uh, uit Turkije ook daarin zetten, maar ook de achtergronden. Ja. En we, gaan, we focussen ons niet zoveel op de uh, problemen... maar op de kansen die ja. beide landen ook uh, bieden. Meneer Sidi Boulak, we zitten hier bij u in de woonkamer. De televisie staat aan op een zender. Welke is dit? De, de, uh, dat is een uh, MTV. Ja? Het is een uh, particuliere zender. Het is een particuliere zender. We hebben zojuist de laptop aangezet... en uh, het Algemeen Dagblad Haagse Courant is inmiddels bezorgd. Daar staat dan in, gewoon lekker in het Nederlands... dat is handig voor mij, op de voorpagina... Turkije in shock, zeker duizend doden. Volgens mij is dat uh, getal van die duizend enigszins voorbarig. Ja, dat is, het is overdreven. En uh, um, ik heb gisteravond al gekeken dat de officiële telling was 135... Ja. En vanmorgen, uh, zeg maar, nu uh, hebben zij heb, hebben alle kanalen ook uh, gemeld dat er 217 doden zijn en 1090 gewonden. Maar het gebied is erg dun bevolkt. En uh, er zijn uh, vele dorpen die nog niet bereikt ja. zijn. Dus uh, het kan zijn dat het in de loop van de dag het getal uh, uh, wel omhoog gaat, maar niet nu. Ja. Nu weten we dat niet. We kijken even naar de televisie. Uh, we zien foto's op dit moment met uh, muziek op de achtergrond van, uh, van de aardbeving daar. U komt zelf ook uit die regio, hè? Ja, ik kom uit de regio, regio Uder, waar ik zeg maar, vandaan kom. Uh, dat ligt op 180 kilometer van Wan. Uh, van. Ja. Um, um, en ik ben van de zomer ook naar dat gebied afgereisd. Uh, ik ben zelf in Wan geweest, niet in Erdős. Uh, dus ik weet ongeveer van hoe dat is, maar het zijn ook een beetje min of meer dezelfde uh, mentaliteit van mensen in dezelfde regio. Uh, dus dat is, dat is voor mij erg bekend. Ja. Ja, ja, ja. Ik hoor u spreken over van, uh, terwijl je schrijft van met een V. Ja, klopt. Je, de, je schrijft van, maar we kennen natuurlijk van ook van de van-kat, de kat die uit over van komt. De opvang, de opvang. Nee, gewoon de kat. Er is een, je hebt Angora-kat, je, ja? je hebt de van-kat, je hebt de Persische kat. Oh. Ja, maar uit de van komt ook een kat. Oh. En van kennen we ook Dat van is iets. Ja, meer kennen we ook dus. Uh, is het is de grootste meer in, in Turkije, Noordoost-Turkije. Maar je zegt dus, u, u sprak het net uit als van met een w. Ik ja. wil even graag weten als, hoe ik dit als, uh, als Hollander moet uitspreken. Gewoon van, net als je in het wan. Engels gewoon one zegt. Het als het cijfer one. ja. Oké, okay, nou dat is dan uh, handig voor mij ook om te weten. We schrijven van, maar we zeggen WAN. One. one, ja, ja klopt. Ja. Wat gaan wij vanochtend doen? Uh, we gaan ook nog op het wat, wat zijn nou uw belangrijkste informatiebronnen over wat er nu in, in en rondom one aan de gang is? Ja, de voornaamste uh, informatiebron is de Turkse uh, TRT, ja. de Staatszender. Ja. Doet u ook, is er ook radio? Luistert u ook naar Turkse radio? Uh, Turkse radio luister ik uh, wel uh, via internet. Uh, ja. dus dat is heel moeilijk te uh, vangen. Ik kan, ik kan alle uh, uh, meer dan 150 uh, zenders ook ontvangen. Kunnen we die op de laptop ook. Uh, we pakken even de laptop erbij om te kijken. Kunnen we een Turks station uh, vinden? Ja, ik kan nu bijvoorbeeld. Heb ik hier al paraat staan: een uh, uh, muziek- en actualiteitenzender, Avrasia Turk. Oh, ja? Uh, ik hoop dat het dan doet. Dus dat is de. Uh, maar, maar de meest betrouwbare, meest ja. betrouwbare uh, vind ik zelf de TRT. Ja. Uh, daarnaast kijk ik naar uh, drie, vier andere uh, nieuwskanalen. Ook vanuit Istanbul doen ja. zij de uitzendingen. Uh, maar verder internet, daar staat ook heel veel op. Nou, we gaan het uh, volgen in de loop van de ochtend. Ik ben blij dat u er bent, want dan kunt u voor mij uh, vertalen wat er allemaal uh, gezegd wordt. Huh? Ja, dat wordt het. Ja. Oké, okay, tot straks, na zeven Okay, tot, straks. tot straks. En later spreken we ook even met onze correspondent Bram Vermeulen uiteraard. En meer over de aardbeving in Turkije vindt u op onze website nus.no. We Yes, In Nieuw-Zeeland zijn alle remmen losgegaan... naar het winnen van de WK-rugby-titel gisteravond. 24 jaar geleden werd de wereldtitel voor de eerste keer gewonnen... en het rugby-gekke land snakte naar een nieuwe cup. Correspondent Robert Portier. Robert, ja, die titel is binnen. Was het ook een spannende finale? Ja, zonder meer. En misschien hoorde je dat ook wel aan de opluchting die uh, je net bij de jongen hoorde, die uitschreeuwde van we hebben het geflikt... want het was eigenlijk een wedstrijd waarin Frankrijk het verdiende om te gaan winnen. En daar had niemand rekening mee gehouden... simpelweg omdat de Fransen zo ongelooflijk slecht hadden gespeeld in toernooi... voortdurend met de hakken over de sloot een ronde verder waren gekomen... Ja, iedereen verwachtte dat de Nieuw-Zeelanders uh, er een makkelijke, bijna een showwedstrijd van zouden kunnen maken. Nou, dat bleek niet het geval. Het werd spannend tot de allerlaatste seconde zelfs. Ja, vandaar die enorme ontlading natuurlijk na afloop. Ja, en, nou, die... en Robert, wat was, was de spanning voor de Nieuw-Zeelanders ook niet uh, iets te groot? Want er werd vanuit gegaan dat de All Blacks gewoon weg zouden winnen. Merkt hij ja, dat in de wedstrijd? Tuurlijk. Nou ja, de All Blacks zijn al jarenlang het beste rugbyteam ter wereld. Alleen, ze wisten het maar één keer om te zetten in een wereldtitel. En heel vaak ging het mis. Op de een of andere manier werden de zenuwen dan, dan te veel. Simpelweg omdat iedereen ook verwachtte dat ze de titel mee naar huis zouden nemen. En heel vaak ging het ook nog eens een keer mis tegen Frankrijk. Nou, iedereen dacht nu natuurlijk in eigen land. Ja, dat fixen we dan wel, dat gaat wel lukken. Maar het moest natuurlijk wel even gebeuren. En ja, die 24-jarige ja, periode waarin ze geen titel wonnen... dat voelt voor de meeste Nieuw-Zeelanders toch als een soort van nationaal trauma... Um, vergelijk het misschien met onze emoties met betrekking tot de WK-finales voetbal. En met deze overwinning heeft de nationale moraal dan ook een enorme steun in de rug gekregen. Kibis zijn wel degelijk in staat tot grote dingen. <laughs> Hoe gaan ze dat vieren in Nieuw-Zeeland, Robert? Behalve met veel bier? Ja, het is, ja, het is natuurlijk absoluut de gekte op dit moment. Vandaag zijn de spelers bezig aan een overwinningstocht in Auckland. Daar zijn echt duizenden mensen op afgekomen. Ze werden vervoerd op joets, een soort van open auto's. Nou, er is bijna niet doorheen te komen voor die auto's, omdat het gewoon zo druk is in de straten van het centrum. Het is niet de enige overwinningstocht. Vandaag Auckland, morgen Christchurch, daarna is Wellington aan de beurt. Dus ja, het feestje gaat nog wel even door. Ik kan me ook voorstellen dat het niet alleen belangrijk is voor dit land, omdat het nu eenmaal heel graag die wereldtitel wilde, maar ook omdat er nogal wat gebeurd is hè, in Nieuw-Zeeland. Ja. Absoluut. Nieuw-Zeeland heeft afgelopen jaar natuurlijk wel heel veel te verstouwen gekregen. Eerst was het de ramp met de Pike River Mijn. Daar kwamen 29 mensen bij om die vastzaten in die mijn. En uh, daar, wat, daar uh, gebeurde vervolgens een explosie. In februari was er een aandeving in Christchurch. Daar werd de binnenstad in puin gelegd. Daar kwamen, kwamen 181 mensen bij om. Nu is er dan weer dat containerschip Rena die voor een uh, milieuramp zorgt. Dus ja, als er één land is dat wel een oppepper kon gebruiken, dan is het natuurlijk wel Nieuw-Zeeland. Maar ja, vergis je er niet in. Rugby is in Nieuw-Zeeland niet alleen maar een sport of een spel. Het is echt een religie. De stand van het land wordt voor een deel bepaald door de succes op het rugbyveld. Om je daar een idee van te geven, volgende maand zijn er verkiezingen in Nieuw-Zeeland. En dat is geen toeval. De premier heeft die speciaal zo gepland, omdat de pijlers voorspellen... Dat het land in zo'n gelukzalige staat is uh, vergezeld geraakt nu, dat hij de verkiezingen op zijn sloffen gaat leren. Kijk eens aan. Dus het is echt geen spelletje. Ongelooflijk. Uh, Komst Robert Portier. Dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Volgens de brandweer blijft C2000 een drama, koopt de pers. De krant heeft een vertrouwelijk rapport in handen... over het communicatiesysteem voor hulpverleners. Het systeem kostte tientallen miljoenen. Maar ondanks aanpassingen werkt het nog steeds niet goed. De hoop is opgegeven dat de portofoons het eindelijk gaan doen. En dan die oortjes in de helm. Ik kan er nog geen kaas van maken, wat de manschappen melden... vertelt de commandant. Het probleem ligt bij de vervanging van de portofoons, schrijft de pers. Er zijn nieuwe en ook betere types in omloop. Maar dat betekent dat de huidige apparatuur... In één klap moet worden afgeschreven. Het geld daarvoor is er niet. Volgens het ministerie van Veiligheid is men in overleg getreden... om de problemen met de huidige in gebruik zijnde portofoon... snel en structureel op te lossen. HBO-studenten die niet tevreden zijn over hun studiekeuze... zoeken de schuld daarvan vooral bij de hogeschool waar ze studeren. Volgens Spits vindt 65% dat ze verkeerd zijn voorgelicht. Zo zijn er minder contacturen dan beloofd... en blijken bij kleinschalige opleidingen... toch 200 studenten in de collegebanken te zitten. De opleidingen hebben al eerder verbetering van de studievoorlichting beloofd. Volgens studentenorganisatie ISO is afgesproken... dat er een verplichte studiebuisbijsluiter er komt... waarin objectieve informatie staat. Maar het ministerie van Onderwijs wil dat niet bevestigen. Volgens de Volkskrant had het schilderij De Schoolboys van Marleen Dumas... voor Nederland behouden kunnen blijven. Uit geld nog, nood, verkocht het museum Gouda dat schilderij afgelopen zomer... voor 1,2 miljoen euro aan een Aziatische verzamelaar. En dat tot grote woede van andere Nederlandse musea... omdat het schilderij nooit aan hen was aangeboden. De ruzie tussen de Nederlandse musea is zo hoog opgelopen... dat het museum in Gouda uit de Nederlandse museumvereniging gezet dreigt te worden. Volgens de Volkskrant had het Dumas schilderij wel voor Nederland behouden kunnen blijven. Een Nederlandse verzamelaar was bereid 1 miljoen euro te betalen... en het schilderij in bruiklijn te geven aan het museum. Museum. Dat zou hij vaker doen met schilderijen in verschillende Nederlandse musea. Volgens museum Gouda was het echter een slechte deal met een onduidelijke constructie. Je drinkt een kop koffie en je rondt het bedrag naar boven af als fooi voor de bediening. Maar in kroegen en restaurants wordt steeds vaker via pin betaald... en daar leidt die pot onder, schrijft de pers. Bond stimuleert sinds een jaar het pinnen in de horeca. En met succes dus, er wordt 34 meer gepind. Maar het extraatje voor het personeel verdwijnt daarmee. Mensen die pinnen doen er zelden iets bovenop, zegt een barmedewerkster in Utrecht. Maar om speciaal om fooi vragen, dat vindt ze dan weer geen optie. Een nog meer mijn best doen dan maar. En met het definitieve eind van het Gaddafi-regime is ook de kans verdwenen dat de toedracht van de vliegramp in Tripoli in 2010 ooit boven water komt. Die vrees uit de nabestaanden en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers in de Telegraaf vanochtend. Wij krijgen de indruk dat instanties naar elkaar wijzen en dat niemand zijn verantwoordelijkheid neemt, dat is de voorzitter van Zwol. Hij hekelt de politieke onwil in Nederland om de onderste steen boven water te krijgen. De, in Libië is het onderzoek stilgelegd en bronnen in Den Haag zeggen dat het onzeker is of de nieuwe machthebbers het zullen voortzetten. Het is bovendien ook nog maar de vraag of het onderzoeksmateriaal de burgeroorlog ongeschonden is doorgekomen. Tot zover het krantenoverzicht. Zo dadelijk na het journaal hebben wij voor u het laatste nieuws uit Turkije van onze correspondent over de aardbeving daar.